10 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. De prijs van een koopwoning is in december weer verder gedaald. Dat zegt het CBS. Gemiddeld lag de prijs voor een woning 4% lager dan een jaar eerder. Dat is volgens het CBS een sterkere daling dan in november, toen de prijzen nog met 3,3% naar beneden gingen. Het prijsniveau zit nu volgens het CBS op het laagste punt in zes jaar. De appartementen dalen het snelst, de tussenwoningen het minst. En ook zijn er landelijk gezien verschillen. De sterkste prijsdalingen waren in Friesland en Noord-Brabant. In Zeeland daalden huizenprijzen minder snel. De Nationale Recherche heeft drie mannen aangehouden... voor een aanslag en een mislukte liquidatie in 2010. De aanleiding voor de aanslagen was volgens het OM een zakelijk geschil. In de zomer van 2010 zijn er twee aanslagen gepleegd. Eentje met een handgranaat op een zondagavond in een kantoorpand in Amsterdam. En uh, er is een uh, gelukkig mislukte uh, liquidatie uitgevoerd in Gouda... waarbij een uh, man moest worden doodgeschoten... en uh, toen de schutter in de deuropening stond, weigerde het pistool. De man die beide aanslagen zou hebben uitgevoerd, zit al langer vast. Als opdrachtgever is nu Rob Zet aangehouden. Een bekende in het criminele milieu die al langer vast zit voor een ander misdrijf. Onder de twee andere arrestanten is een advocaat uit Voorschoten... en zou de aanslag in Gouda mede hebben beraamd. Een Afghaanse militair heeft vier Franse NAVO-militairen doodgeschoten. Dat gebeurde in het oosten van Afghanistan. Zeventien anderen zijn gewond geraakt. Zo melden de NAVO en bronnen bij Afghaanse veiligheidsdiensten. De schutter zou zijn gearresteerd. Vannacht kwamen zes Amerikaanse militairen om toen in Afghanistan hun helikopter neerstortte. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar volgens de NAVO waren er geen gevechten in het gebied. Bij Wijk aan Zee is een groot vrachtschip gestrand. Rond half vijf meldde de bemanning dat het anker het niet hield en dat het 155 meter lange schip richting het strand dreef. Geprobeerd werd snel de motoren te starten, maar dat lukte niet. Er zijn 21 bemanningsleden en die mogen van de kapitein voorlopig niet van boord. Wel staat er een reddingsteam van de kustwacht voor hen klaar. Het schip ligt een paar honderd meter uit de kust en kwam uit Amsterdam. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Het schip kan niet meer loskomen, maar het beweegt nog wel door de wind. Het draait een beetje en het is het afgelopen uur nog dichter bij het strand komen te liggen. Het wacht is nu op hoogwater, een uur op één vanmiddag. Dan is er een grotere kans dat het losgetrokken kan worden. En dan zal een sleper proberen dat schip weer richting de zee te trekken. De kustwacht bekijkt ook of er olie is gelekt. Het vastgelopen vrachtschip vaart onder de Filipijnse vlag. Rond de jaarwisseling zijn er minder vuurwerkslachtoffers behandeld in het ziekenhuis dan dit jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. In totaal melden zich 670 mensen bij de spoedeisende hulp. Dat is 5% minder dan in 2010. Ook viel er afgelopen jaarwisseling geen doden door vuurwerk. Hoewel in de afgelopen vier jaar het aantal vuurwerkslachtoffers fors is gedaald, is Consument en Veiligheid niet tevreden. Zorgelijk dat die erns van die letsels nog steeds hoog is. Hè? 3 op de 10 van die 670 uh, slachtoffers heeft toch oogletsel opgelopen. En uh, ja, dat is vaak uh, ja, akelig letsel gewoon. Het weer opklaringen en buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag vooral in het noorden, ook hier en daar zon. Temperatuur 5 graden in het oosten, 8 graden aan de westkust. Morgen en ook zondag blijft het wisselvallig.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 Sven Kokkelman. De politiek moet harder strijden tegen de intolerantie in Nederland, vindt de nationale ombudsman. De Syrische president Assad en de bevolking staan lijnrecht tegenover elkaar. Toch denken ze hetzelfde over de onvoorwaardelijke teruggave van de door Israël bezette Golanhoogte. all international internationale resolutions say that Golan is a Syrian territory. En dat ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis, 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De politiek maakt veel te weinig werk, dames en heren, van de strijd tegen de intolerantie in Nederland. Met die oproep komt de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vandaag tijdens de jaarlijkse burgemeester Daleslezing. Goedemorgen, meneer Brenninkmeijer. Goedemorgen. De politiek laat steken vallen als het gaat om het bestrijden van de intolerantie. Geeft u eens een voorbeeld? Uh, nou, wat belangrijk is, de toon van het debat. Op het moment dat je luid spreekt over kopfotentax en over uh, haatpaleis, als het om moskeeën gaat wanneer je zegt dat Nederland teruggegeven moet worden aan de Nederlanders... dan zet je heel duidelijk de toon voor een debat met een wij en een zij. En dat wij en zij in het debat is een heel gevaarlijk uh, element... omdat we nu eenmaal met 17 miljoen mensen leven en die mensen zijn gelijkwaardig. En u vindt dat de politiek zich daar meer tegen zou moeten richten? Ik vind dat de politiek uh, een, uh, in, in ieder geval voldoende aandacht moet hebben voor de gelijkwaardigheid van mensen. Vooral ook omdat eh, als, als wij nadenken over discriminatie... want dat is de kern van de zaak... we ons moeten realiseren dat onze, ons brein nu eenmaal zo in elkaar zit... dat we heel makkelijk verschil maken. En soms is dat... Zinvol, maar ja. vaak is dat ook schadelijk voor de verhoudingen. Ja. En mensen willen goed met elkaar omgaan. En dan is het uh, is het belangrijk dat je tolerant bent. En dat je ook uh, verschillen tussen mensen weet te waarderen. En dat je daar respect voor hebt. Maar goed, nou komen de juiste uitspraken die u aanhaalt uit de mond van een politicus. Namelijk van Geert Wilders van de PVV. Ja. En dan zegt u dus eigenlijk dat de politiek zich meer tegen de PVV zou moeten richten. Nou, laat ik zo zeggen, u plaatst het nu zelf in een conflictstijl... Uh, wat in de media heel vaak gebeurt en waar ik heel erg ongelukkig mee ben. Nou ja, u haalt en... het voorbeeld aan, als ik u mag onderbreken. En u zegt dat daar iets tegen gedaan zou moeten worden. Dus ik, ga, ik, ik zoek de tegenstelling niet op, dat doet u toch zelf? Ja. Um... U plaatst het nu in een vorm van tegenstelling, want waar het mij om gaat is... je hebt aan de ene kant een politiek debat en dat moet zijn eigen dynamiek hebben. Als ombudsman wijs ik wel op de consequenties van een dergelijk politiek debat... in het licht van artikel 1 van de Grondwet. Maar wat zou er dan concreet vervolgens moeten gebeuren in uw ogen? Ik vind dat uh, in het politieke debat... Terug moet keren eh, dat we tolerant met elkaar omgaan en dat dat de stijl is waarop we in Nederland eh, ook waardering hebben voor alle verschillen tussen mensen. Ja, maar dat is nou toevallig net niet de stijl van een van de partijen die vrij populair is en het de toon van het maatschappelijk debat voor een heel groot gedeelte bepaalt. Ja, en daar vraag ik dan dus ook aandacht voor wat de effecten zijn van een debat wat rondom dit thema wordt eh, opgebouwd. Maar dan vraagt u toch aandacht voor de gevolgen van de maatschappelijke toonzetting door de PVV? Ja, en u, u focust het nu op de PVV. En als ombudsman richt ik me natuurlijk niet in, in, alleen tegen één partij. Ik vraag om aandacht voor de toon van het debat. Ja. En de consequenties die de toon van het debat heeft voor ja. ons idee over hoe we omgaan met verschillen tussen mensen. Ik wil er geen eens niet een spelletje van maken, maar de voorbeelden die u aanhaalde waren nou juist van de PVV. Dat klopt. Ja. Goed, um, maar hoe moet de politiek dat concreet doen? Ik denk dat... Uh, ik, ik heb in mijn uh, lezing zal ik uh, aandacht vragen voor het feit... dat uh, de, de kern van de zaak is rondom discriminatie... dat we elkaar altijd durven aan te spreken... op het punt van uh, ongerechte onterechte verschillen. Uh, en uh, ik, ik draag juist met mijn lezing ook ertoe bij om die, die oproep te versterken. He, mijn, mijn hele lezing houdt in een oproep. We moeten met elkaar in gesprek gaan. En niet eh, zeg maar met, met lelijke beelden spreken over andere bevolkingsgroepen. bijvoorbeeld. Het klinkt een beetje als een oproep tot fatsoen moet je doen. De slogan van Jan-Peter Balkenende. Um, als je vraagt aan Nederlanders wat hun belangrijkste zorg is dan zeggen ze dat is hoe we met elkaar omgaan. En daarop reageer ik. Goed. Dan nog even tot slot uh, iets anders. Gisteren kondigde u aan een onderzoek te willen doen... naar de vreemdelingen detentie in Nederland. Wat is daar precies mis mee, vermoedt u? Uh, wij hebben twee keer nu een zaak onderzocht... rondom detentiecentra uh, waar protest uitbrak... Vanwege de omstandigheden. En de kern van de zaak is eigenlijk dit. In vreemdelingendetentie zitten niet mensen die zich schuldig maken aan uh, strafbaar feit. Het zijn geen criminelen. Maar ze zitten in een regime dat wel heel vergaande beperkingen oplegt. En dat uh, soms veel langer dan de bedoeling is. Dus niet dagen of weken voor de uitzetting. Maar uh, maanden en soms ook per herhaling. Nou, Dat vormt de reden om uh, onderzoek in te stellen. Wanneer is dat afgerond, denkt u? In de eerste ronde gaan we kijken in Rotterdam en in de breedte ook wel vragen stellen. Dat onderzoek hopen we voor de zomer in ieder geval af te ronden. Maar het kan zijn dat het onderzoek nog breder moet worden uitgezet. En dan zou het in de loop van dit jaar afgerond moeten worden. Hou ons op de hoogte. Vandaag in ieder geval gaat u de burgemeester Daaners lezing houden. Met de oproep dat de politiek de strijd meer moet aanbinden tegen de intolerantie in Nederland. De Nationale Waakhond, als ik u zo mag formuleren. Dat mag. Alex Brengmeijer, ik dank u wel. Goedemorgen.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 Ja, de continue schending van de mensenrechten heeft Syrië internationaal een buitengewoon slecht imago bezorgd. Israël bijvoorbeeld laat geen gelegenheid om benut om Syrië zwart te maken en zijn greep op de bezette Golan-hoogvlakte te versterken. Tot grote woede van iedere Syriër vlak voor de opstand in Syrië brachten verslaggevers Roy Herkers en Bernard Bouwman een bezoek aan dit gebied. Zo'n vijf kilometer voor de grens worden we geëscorteerd door een politieagent op een motor. De Golan Het is een heuvelachtig gebied tussen Libanon, Jordanië, Israël en Syrië. Het strategisch gelegen gebied wordt al sinds de oudheid hevig betwist. Meest recent, gedurende de Zesdaagse Oorlog van 1967, veroverde Israël het gebied op Syrië. Ik sta hier nu net achter het prikkeldraad. En zou ik over dit prikkeldraad springen, zou het wel eens mijn laatste sprong kunnen zijn. Want het ligt hier helemaal bezaaid met mijnen. Het Bijbelse land is veranderd in een oorlogsgebied. We zijn the victim van Israeli occupation. Our land is occupied en onze mensen leven in Diaspora. Mohammed Ali, regeringsfunctionaris, heeft zowel zijn eigen kijk op het conflict om de hoogvlakte. Golan is a Syrian territory. The whole world knows this and all international legitimate resolutions say that Golan is a Syrian territory. Syrië eist de Golanhoogte hier terug en ze worden gesteund door enkele VN-resoluties. Enkele VN-militairen staan op het dak. Van een ziekenhuis, een ziekenhuis dat ons ook getoond wordt door de regeringsfunctionarissen. Een ziekenhuis dat nauwelijks nog overeind staat. Is helemaal kapotgeschoten, Honderden kogelgaten in de muren. Muren die volledig zijn afgebrokkeld door het munitiegeweld. Wie is nu eigenlijk uh, de boef hier in het Midden-Oosten? Syrië of Israël? De bad is the aggressor. De bad is the one who kicks out the uh, real owners of de land and the kibbeh their land the real who commit crimes who commit massacres from Dar in 1948 until Gaza 2009 een klein dorpje tegen de bergwand op de Golanhoogvlakte de fysieke grens tussen Syrië en Israël is duidelijk zichtbaar een observatiepost van het Israëlische leger op de top van de berg het veld voor de fysieke grens Ligt bezaaid met mijnen. En het dorpje waar ik nu naar kijk. ligt dus in bezet gebied. Het zijn Syrische burgers die in bezet gebied wonen. Ze noemen dit de Schreeuwvallei. omdat Syrische burgers vroeger boodschappen naar elkaar toeschreeuwden. De burgemeester van dit dorpje ziet in de dagelijkse praktijk. wat de bezetting voor zijn inwoners betekent. Het zorgt ervoor dat broers elkaar niet kunnen zien. Het zorgt ervoor dat moeders hun kinderen niet kunnen zien. Wat verwacht hij van de nabije toekomst? Zal het beter of juist slechter worden? De burgemeester van dit stadje heeft... Uh, niet veel hoop dat uh, Israël uh, de Golan terug zal geven. Het zal uh, hoe dan ook terug moeten naar Syrië. Het liefst op een vreedzame manier. Maar als dat niet kan, dan maar op een niet vreedzame manier. Dat zal oorlog betekenen. Maar hoe dan ook, dit land behoort tot Syrië. En we zullen het hoe dan ook terugkrijgen. Israël heeft een bom in de regio van Dersor in de woestijn gegooid... omdat ze vermoeden dat daar een nucleaire installatie stond. Wat vindt u daarvan? It's a violation of our sovereignty, it's a violation of international law, and the Israelis are aggressors. Uh, the place which was bombed by the Israelis was a desert studies center. Bernard Bouwman, auteur van het boek Syrië. Ik zag jou op een gegeven moment uh, wat uh, cynisch kijken. Ja, nou ja, ik moest een beetje lachen, ik moest een beetje inhouden. Want hij zei natuurlijk, jij begon over die atoombom... die gemaakt zou worden in, bij, in de woestijn bij Derzor. En toen zei je zelfs dat Israël dat gebombardeerd heeft... dat complex waar die atoombom gemaakt zou worden. En toen zei hij, nou, toen moest ik me heel erg inhouden... toen zei hij van, het was helemaal geen nucleair complex... het was een instituut voor woestijnstudies... Nou, ik zou je zeggen, ik heb het er met heel veel Syrische vrienden van mij over gehad. En niemand gelooft dat dat een instituut voor woestijnstudies was, kan ik je zeggen. hopen. thank you very much. Goodbye.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 Nog meer dan vroeger is het pompen of verzuipen. Je zult veel harder moeten werken, veel scherper moeten zijn. Je zult altijd beter moeten zijn dan je concurrent. De crisismanager, vanaf volgende week hier bij Goedemorgen Nederland. Dat is volgende week. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op goedemorgennederland. Heeft staatssecretaris Bleker de regels voor bewindspersonen overtreden... door zijn 32 jaar jongere vriendin mee te nemen op dienstreis? Maar eerst het ochtenthumeur van Siska Dresselhuis. Inmiddels ga je overal de gevolgen zien van de grote schoonmaakstaking. Vooral op de stations. Speerpunt van de acties is onder andere het Centraal Station in Amsterdam. Het is er een enorme puinzooi. Rondzwervend los vuil en overlopende prullenbakken alom. Om de zoveel tijd wordt door een NS-mevrouw rondgeroepen dat er een staking aan de gang is... en dat al die rommel niet de schuld van de spoorwegen is. Dit om toeristen die zich natuurlijk een ongeluk schrikken als ze voet op Amsterdamse bodem zetten... te laten weten dat deze derde wereldtoestand niet de normale status van onze Nederlandse stations is. In het Amsterdamse CS zijn heel veel winkels die allemaal keurig een vuilnisbak voor hun deur hebben staan... Ook die bakken zijn nu allemaal overvol, waardoor de zaken een erg onaantrekkelijke aanblik bieden. Als ik daar winkeleigenaar was, dan wist ik het wel. Een paar flinke containerzakken, veegrenblik en gummihandschoenen mee naar het werk en dan even lekker de boel opruimen. De volle zakken achter in de auto mee naar huis, waar ze in de eigen container mee kunnen met de wekelijkse vuilophaal, zolang die tenminste ook niet staakt. Maar mag dat eigenlijk wel of ben ik dan een stakingsbreker? Ja, vast wel. Maar daar heb ik een oplossing voor, want ik sta vierkant achter de eisen van de stakers. Uitbetaling bij ziekte, meer tijd voor hun werk, opslag en vooral respect van de buitenwereld. Die eisen wil ik best in chocoladeletters op een spandoek in mijn etalage hangen, maar het vuil haal ik weg. En dan nog iets. Waarom zetten mensen hun lege koffiebekers en frietbakjes toch nog steeds naast die echt overvolle prullenbakken? Heel braaf, maar ook heel dom. De omroepmevrouw vraagt niet voor niks aan het publiek. of ze het eigen afval mee naar huis willen nemen. En dat is dan echt geen stakingsbreken hoor. Dat is gewoon je gezonde verstand gebruiken. Zes Siska Desselhuis, maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek.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 Il te ressemble un peu On vient lui chanter La balade La balade Des chants heureux On vient lui chanter La balade La balade Des chants heureux Toi la star Du haut de ta vague Descends vers nous Tu nous verras mieux On vient te chanter de chanter la balade la balade des gens heureux tu viens de chanter la balade la Op speciaal verzoek, Gérard Lenormand en Zas met La Ballade de Jean heureux, Het is zes minuten voor half elf. Opnieuw gedoe rond staatssecretaris Bleker van Landbouw. Die heeft zijn 32 jaar jongere vriendin meegenomen op dienstreis naar... Duitsland, en dat lijkt, meldt de Telegraaf uh, vandaag. Op gespannen voeten staan met de regels voor bewindspersonen. Uh, want in het handboek voor aantredende bewindspersonen staat dat elke minister of staatssecretaris bij zijn of haar aantreden. Uh, uh, dat, uh, uh, dat, uh, bij dat aantreden ontvangen ze dat handboek. Neem me niet kwalijk. En daar staat uitdrukkelijk dat echtgenoten en geliefden thuis dienen te blijven. Ik citeer de Telegraaf. Contact met Bram Peper. Goedemorgen, meneer Peper. Goedemorgen. Oud-minister van Binnenlandse Zaken. Ooit zelf uw vriendin, vrouw meegenomen naar uh, het buitenland op dienstreis? <laughs> Ja, als minister van uh, de Koninkrijksrelatie was ik ook in die tijd. Toen uh, heb ik mijn toenmalige echtgenoten meegenomen. Maar dat, uh, dat mocht. <lacht> Begrijp je, omdat het het een stukje buitenland is. Dus aanhalingstekens over... Maar wat uit... ook binnenland is. Maar, maar, maar, ja, wat ook binnenland is, zal ik maar zeggen. Begrijp je dus. <lacht> <lacht> maar, maar, ja. maar, maar mij staat bij... Maar ik lees die boeken nooit natuurlijk, maar dat weet hij je altijd. Mij staat bij... En dat weet ik wel zeker, dat zal zeker niet veranderd zijn. Dat de, dat de enige ministers die eigenlijk ongevraagd hun echtgenoten dus, uh, of partners kunnen meenemen, dat zijn de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. Omdat die geacht worden. Ja, die ontvangen ook vaak uh, minister-presidenten met hun echtgenoten uh, in Nederland en zo. Dus dat is dan een beetje wederkerig. En dat. Uh, maar dat alle andere bewindspersonen als ze iemand mee willen nemen. Dat ze dan uh, belet moeten vragen bij de minister-president. En zeggen: ja. Ik heb in die omstandigheden, Is dat, lijkt ons dat goed dat ik mijn vriendin meeneem, mijn partner of mijn vrouw? Ja. Maar dat gebeurt bijna nooit hoor. Nee, maar goed, de regeling, zoals de Telegraaf hem citeert, staat: uh, daar staat in te lezen. Op buitenlandse reizen uh, reist de partner van de bewindspersoon als regel niet mee, ja. ook niet voor eigen kosten. Nee, als regel nee. Uh, eh, precies. Dat, uh, dat zal wel kloppen. Hoewel, ja, op eigen kosten. Dat, dat, dat, uh, kijk, op rijkskosten kan het niet, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat is een beetje ingewikkeld als je met de regeringsfellowship hebt Ja, nou ja, dit is de KBX. Dat is de Fokker, hè? Dat is een ja, dat, dat, dat dat ingewikkelde. had je had, uh, de heer Bleeker toestemming moeten vragen aan de minister-president. Als die zegt, nou, ik begrijp dat je daar in Berlijn uh, buitengewoon... Uh, beter functioneert met jouw uh, geliefde in de buurt, dan kan dat wel. Maar het is hoogst uitzonderlijk. Ja. Is het niet zo dat iedere man beter functioneert met zijn echtgenote of vrouw aan zijn zijde? <laughs> dat, dat hangt van het exemplaar, ja. ook dat hij meeneemt. <laughs> maar goed, wat is er op tegen? Uh, die KBX, dat regeringsvliegtuig, vliegt toch. Uh, er hoeft, niemand hoeft daar een extra stoel te betalen. Uh, die hotelkamer zal ook wel uh, ja, ja, betaald ja, ja, ja, zijn nee, voor de nee, bewustpersoon. Ja, het hoort een beetje bij de Nederlandse kneuterigheid. Om daar iets op tegen te hebben natuurlijk, uh, begrijp je, maar, uh, <tiek> maar goed, het is, uh, het, dat zijn de regels wel, ja. begrijp je. Dus, dat, uh, dus ja, je vraagt het even aan de minister-president en uh, zeg maar, luister, vind je het goed dat? dat, dat er is altijd in de regel staat altijd in de regel, van die regel kun je afwijken, maar dat veronderstelt ja. de instemming van de minister-president. Het ministerie laat weten, althans volgens de Telegraaf, dat het voor deze trip geoorloofd zou zijn. Nou ja, ja, het kan zijn dat de minister, minister Verhagen, dan wel. Uh, Verhagen in overleg met, uh, met de minister-president. Nou, akkoord, prima. Ja. Want er reizen natuurlijk ook heel veel journalisten mee. Ik heb ja. nooit gehoord dat die een rekening uh, gestuurd krijgen van zo'n reisje of wat dan ook. Nee. Begrijp je niet. Dus Want dat vliegtuig vliegt toch, zeggen ja, ze dan. Ja. Maar goed, het is. Uh, dus hij het had... is een beetje blekerbessing natuurlijk. Ja, hoe zou dat komen, denkt u? <laughs> nou ja, omdat hij zelf ook nogal een. Uh, betrekkelijke uh, gretigheid vertoont om in de pers te komen, <lacht> niet waar? Een gulzigheid. Ja. Dus dan roep je dat ook wel een beetje over jezelf af. Een telegraaf is natuurlijk nooit te beroerd om iemand in een pootje te liggen. <lacht> Goed. Uh, hij had dus belet moeten vragen aan de minister-president. Uh, ja. De vraag is of hij dat gedaan heeft. Ja. Uh, dat, dat zal weten later wij niet dan uh, vandaag wel blijken. Die zijn minister bijvoorbeeld aan de. Die zegt uh, Maxime, wat vind jij ervan dit en dat uh, die moet het dan ook wel aan de minister-president vragen. Maar die zitten wat dichterbij, zal ik maar zeggen. Emotioneel. <laughs> ja, <laughs> Goed. <laughs> ik dank u wel voor uw tijd en uw ja. reactie, meneer Peper. Het Hoi. gaat u goed. Tot da. snel. Dag. Tot zover. Goedemorgen Nederland. Cairo. goedemorgen Nederland. Meer informatie vindt u op onze website. KRO.nl. En ergens in Nederland, terwijl Doral Begens hier binnenstapt... voor de voorbereiding voor het lezen van het nieuws... zit Ebro Oemar klaar in een gele bus. Ebro. Goedemorgen Sven. Ja, ergens in Nederland, dat is Nijmegen. En we zijn hier helemaal naartoe afgereisd om te gaan occupyen. Oftewel actie voeren. En Nijmegen is echt een prachtige stad om te willen occupyen. Het is hier helemaal, maar onder de bomen zitten we gewoon fantastisch. En we dat we hier kunnen leren hoe je echt moet uh, actie voeren. En dat gaan we straks doen na het nieuws met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De prijs van een koophuis is in december weer verder gedaald, zegt het CBS. Gemiddeld lag de prijs voor een woning 4% lager dan een jaar eerder. Dat is volgens het CBS een sterkere daling dan in november... toen de prijzen nog met 3,3% naar beneden gingen. Het prijsniveau zit nu weer op het laagste niveau in zes jaar, zegt het CBS. De appartementen dalen het snelst, de tussenwoningen het minst. De Nationale Recherche heeft drie mannen aangehouden voor een aanslag... met een handgranaat en een mislukte liquidatie in 2010. Aanleiding voor de aanslagen was volgens het OM een zakelijk geschil... Bij de eerste aanslag werd een granaat bij een Amsterdams advocatenkantoor naar binnen gegooid. Een maand later was er een moordpoging op een man in Gouda. Die mislukte alleen doordat het pistool van de dader dienst weigerde. En een Afghaanse militair heeft vier NAVO-militairen doodgeschoten. Dat gebeurde in het oosten van Afghanistan. Zeventien anderen zijn gewond geraakt, zo melden de NAVO en Bronnen bij de Afghaanse veiligheidsdiensten. De militairen zouden Fransen zijn en volgens Bronnen is de schutter gearresteerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR, Premtime. Met Ebro Omar. It's Goedemorgen luisteraars, het was allemaal zo stoer en zo dapper. Die mensen die in heel Nederland in de stadcentra tentjes neerzetten om de boel te bezetten. Occupy heette dat in deftig Nederlands. Na een paar maanden gebivakkeerd te hebben op diverse plekken... lijkt het einde nu in zicht voor de Occupy-actiegroep. Erg welkom zijn ze niet meer in sommige steden. Wat hebben ze nou daadwerkelijk bereikt? Ze hebben niet de wereld veranderd, maar wel de pers gehaald. Is hun actie geslaagd te noemen? En kunnen we in Nederland nog wel actie voeren? Waar zijn de actievoerders uit de jaren 70 en 80 gebleven... die mensen die op de barricade stonden en zich vastbonden aan bomen? Bestaat het nog? U kunt met ons meepraten. Mijn vraag aan u is, is actie voeren uit de tijd? Heeft het nog zin? U kunt bellen met 0800-1121, mailen naar premtime.ntr.nl... of twitteren naar apenstaatje Premtime Radio 1. En doet u dat ook vooral. Welkom bij Premtime. It's Premtime! Eerlijk is eerlijk, ik heb het er niet zo op. Op mensen die in tenten bivakkeren. Maar ja, ik ben dan ook zo'n meisje dat nog nooit in haar leven gekampeerd heeft. Of de binnenkant van een caravan gezien heeft. Ik vind het wel sympathiek hoor, dat Geoccupy. Maar ja, een kind kon van verre aanzien komen dat het tot niets zou leiden. Is dat mijn cynisme? Of is het gewoon de realiteit? Laat het me weten of u net als ik denkt dat actievoeren uit de tijd is. Vertel het me. Heeft het nog zin om actie te voeren in Nederland? U kunt met ons meepraten door te bellen. Met 0800-1121, mailen naar Premtime Apenstaatje NTR of twitteren naar Apenstaatje Premtime Radio 1. Ik heb vandaag twee gasten in de bus. Goedemorgen, Matthias van Hunnik van de SP. Goedemorgen. En Christophe Jacobs, politico politicoloog en assistant professor aan de faculteit de Management Radboud Universiteit Nijmegen. Hele mond vol. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin eventjes met jou, Christophe. Dat actievoeren, heeft dat zin? Ik denk dat het is gewoon voor de bühne is. Wat je ziet is dat uh, doorheen uh, de, de tijd er altijd cycli zijn... waarbij er momenten zijn waarop mensen enorm actie voeren... en andere momenten waarop het dan weer langzaam wegdeemstert. Wat is zo'n moment? Wel, de Occupy-beweging uh, die, en, en die start daar uh, in oktober... dat was echt zo'n moment dat er een piek was. En een ander moment was bijvoorbeeld... Is een piek dan al te laat? Een piek is het begin. En wat er daar verder mee gebeurt, ja, dat, uh, dat kan je moeilijk voorspellen. Het zakt in. In veel gevallen wel. Maar dat zagen we dus bijvoorbeeld um, bij de, de anti irak betogingen of de, de oorlog uh, tegen Irak um, in het begin van de 21e eeuw... dan zagen we ook zo'n piek. En toen had het wel degelijk impact. Dus in mijn geboorteland bijvoorbeeld... In België, ja, voor, dan, zag ja, je, België. dan zag je dus dat de regering haar standpunt wel degelijk aanpaste... Uh, aan wat de, de actievoerders eigenlijk uh, wilden. Dat denk maar, ik, dat was de regering toch al van plan. Nou, de regering was op dat moment uh, een beetje in ze wist hij het nog niet. En dat is een moment waarop actie echt zin heeft, als er geen, uh, zeg maar, uitgekristalliseerd standpunt is. Nou, ik denk dat in dit geval de boodschap van de Occupy beweging een beetje fuzzy was, dus we wisten niet echt waar ze voor gingen. En bovendien is het natuurlijk ook zo dat de regering Rutte wel heel duidelijk weet waar ze naartoe wil. Dus dit was een moment waarop we wisten van, nou, het zal moeilijk worden. Matthias van Hunnek, je bent van de SP, jij voert ja. al 12 jaar actie. Is dat, dat een vak? Um, misschien kan ik bijna zeggen het is een soort roeping Iets wat je haast gewoon doet omdat je vindt dat het moet gebeuren Maar um, uh, kan je voor alles actie voeren? Is het gewoon een trucje wat je uithaalt? Um, er zullen vast mensen zijn die dat kunnen Maar uh, voor mij is het belangrijk dat ik natuurlijk wel achter sta waar, waar ik actie voor voer Want anders zou ik het niet doen anders, anders is het hele idee van roeping weg Matthias, 12 jaar actie voeren? Niet onafgebroken hoor wat is er? <laughs> dat lijkt me zo vermoeiend. Wat heb je bewerkstelligd in die twaalf jaar? Wat heb ik bewerkstelligd? Uh, ik, ik, laat ik zo vooral zeggen. De, de acties die ik voer met de SP zijn vooral uh, op lokaal niveau. Ja. En uh, dan, dan heb je het over acties in wijken, acties met mensen samen, voor behoud van buslijnen, voor, voor behoud van bibliotheken. Gewoon met de mensen uit de wijken zelf. Dus niet dat ik het voor hun doe. Maar ik ga samen met ze aan de slag, omdat wij vinden die dingen moeten behouden blijven. En denk je dat als je geen actie voert dat dat dan verdwijnt? Dat, wat bedoel je, dat die voorzieningen verdwijnen? Ja, dat die voorzieningen verdwijnen. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik bedoel, er zijn gewoon meerdere momenten geweest dat die dingen wegbezuinigd zouden worden. Maar dankzij actie, dankzij ophef in de wijken, uh, in het nieuws... hebben politici toch besloten van, nou, we gaan het toch even anders doen. Maar is het niet ook iets waar politici op rekenen... dat ze eigenlijk een buslijn niet willen opheffen, maar ze doen het wel... en dan wordt er actie gevoerd, je krijgt reactie... He, he, gelukkig, dan hoeven we hem niet op te heffen. Ze houden zichzelf gewoon bezig. Het lijkt me toch wel een beetje cynisch. Cynisch? Dat... Ik? Nou, inderdaad. <laughs> maar het, lijkt... het is natuurlijk wel zo dat zo'n politicus daar ook imago-schade schade onder uh, leidt. Dus uh, als het een, een voorbedachte... Uh, idee zou zijn, wel, dan, dan zou het wel heel dom zijn. Want ja, ze, ziet, ze schieten zichzelf daarmee wel in de voet. Er zijn er wel politici die daar ook wel rekening mee houden. En van tevoren denken van, ja, ik zet hierop in. dan kan ik nog altijd zeggen van, nou, oké, okay, dan doen we het iets minder. En dan, ben ik, dan is de politicus de goede peer van, kijk eens, nou, we hebben we toch iets minder erg, erg gemaakt dan het al was. We hebben het wel geprobeerd, zeggen ze dan. Nou, precies. Maar, um, kijk... Dat is ook weer goed voor hun buren. Er zijn ook heel veel lokale politici die daar gewoon geen rekening mee houden. Of gewoon denken van, ja, ik wil gewoon... Dit, dit doorvoeren, dus gaan ze dat doen. Nou ja, dan komen wij zeker gewoon op de bres en zeggen: van ja, ho, even. Uh, en dan gaan we met de mensen aan de slag. En wat vond je van Occupy? Uh, ik vond, uh, nou, allereerst, ik denk iedereen die, die in het verzet komt tegen het uh, ongebreidelde kapitalisme en uh, doorgeslagen marktwerking. Uh, dat kan je wel verwachten van een Dat Dat vind ik hartstikke goed. Ik bedoel, ze hebben iets op de, op de agenda gezet, ze hebben veel maar nieuws. Heeft ik zin. Nou ja, Je kunt het wel op de agenda zetten, maar het kapitalisme is echt niet afgelopen. Nee, hoor. dat klopt. En, uh, maar mensen zijn er wel over gaan nadenken. En op het moment dat ik met mensen... Hoeveel? Hoeveel? Hoeveel mensen zijn er over gaan nadenken? Ik denk dat er wel een flink aantal mensen over zijn. Het is in het nieuws ge geweest en dan gaan mensen erover praten. Dan wordt er aan de, aan de koffietafel, in de kantines, wordt er echt wel over gepraat. Ja. Uh, mensen, ene mens vindt het goed, de ander zegt van... Nou ja, ik vind het allemaal onzin, die mensen zitten maar in tentjes en doen verder niks. Maar er wordt over gepraat, over nagedacht en wordt ook een beetje gaan mensen, worden zich bewust van wat er mis is als, als het gaat om het kapitalisme... en over, over ja, wat er allemaal aan de hand is. Is dat al voldoende, het, het nadenken? Zal, was, zal ik even nog soft, een ja. voorbeeld geven? Het is natuurlijk heel moeilijk om in te schatten hoeveel mensen zijn gaan nadenken. We zijn ook een beetje gericht op cijfers... en, ik en heb sommige cijfers kunnen inderdaad niet uh, gevonden worden. Maar wat heel interessant was, was dat op een bepaald moment... Uh, in deze hele Occupy periode, uh, zat ik uh, in een bed met een jager... En op een bepaald moment zei de jager, jager tegen mij, ik heb zelf sympathie voor Occupy. Nou, als jagers al beginnen nadenken over Occupy, wel dan, dan kan okay. je... Oké, ik ben een stadsmeisje. Waarom is het uh, belangrijk dat jagers uh, sympathie voor Occupy'ers hebben? Het is een, een, een voorbeeld van mensen die je, waarvan je helemaal niet zou verwachten dat zij pro-Occupy zouden zijn. Nou, die man was ook niet pro-Occupy, maar wat hij zei was, de economische crisis kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld mijn dochter... in de huizenmarkt. En mensen in een economische crisis hebben het gevoel... we zouden dit allemaal wel eens kunnen verliezen. En dat was heel duidelijk ook het sentiment... waar de Occupy-beweging op speelde. En dus in die zin denk ik dat er best wel veel mensen... over nagedacht hebben. Natuurlijk, er is één ding om na te denken... en het is een ander ding om te gaan actievoeren... en impact te hebben. Ja. Christophe, misschien is het een beetje uh, romantiek... om te denken aan de acties uit de jaren 80, 70 en 80... Je kunt het nergens meer mee vergelijken. Ach, leuk. Groepje actievoerders. Of is dat echt... Uh, Je ziet dat de herde in, van, van de actievoerders... zijn nog steeds dezelfde mensen. Hun, hun zijn. zijn actie... wat ouder geworden. Maar de massa is minder. De impact is minder. De impact van, van uh, vroegere acties wordt altijd een beetje overschet. Hè? Dus dat is ja, een is beetje romantiseren. Zo? Ik denk wel dat dat klopt. Vroeger, je hoort het natuurlijk binnen onze club ook. Hè, zijn Ik herinner me, van, me wel de beelden van de straten die vol waren met mensen. Ja, klopt. Maar dat zijn natuurlijk ook de, de, de momenten die eruit gepikt zijn en steeds worden herhaald. Maar dat wil niet zeggen dat zeker, bijvoorbeeld hier op, we staan hier op de universiteit. Maar dat ze herhaald worden wil niet zeggen dat het niet heeft plaatsgevonden. Nee, absoluut. Maar het is ook zo. Hier op de universiteit, hier in Nijmegen, was het in de jaren zeventig volslagen anders dan zoals het nu. Is. Als het gaat om, uh, om activisme onder de studenten, hè. allerlei linkse splintergroepjes waren hier actief en, en er werden ook regelmatig demonstraties gehouden. Uh, dus, dus er was zeker een hele andere uh, tijdsgeest. Uh, maar ook, ook nu kunnen mensen nog massaal in verzet komen. Maar dan gaat het wel op momenten dat, dat ze voelen dat ze, ze direct geraakt worden. We hebben een paar jaar geleden nog grote demonstraties gehad op het Museumplein. Dat ging over de, uh, waren van de vakbonden. Het ja. ging over, over de oude en, en dat soort zaken. Nou, de, mensen worden dan direct geraakt. En dan, uh, nou ja, we zijn nog steeds bezig <laughs> om daar nog actie tegen te voeren. Want helaas kwam er weer een rechtskabinet die vervolgens zegt: van Hup, we verhogen. Het mislukt dus. Ja, dat klopt. Op, op dit moment wel. Maar ja, ja soms moet je gewoon doorgaan. Ja, en het feit dat het zo lang geduurd heeft voordat men eindelijk iets aan die oude leeftijd heeft gedaan... dat is op zich natuurlijk een succes te noemen. Want we wisten eigenlijk al tien jaar, geloof ik... Dat er wat moest gebeuren. Ja, inderdaad. En het heeft heel lang geduurd. Daar kan je over discussiëren, maar goed. We gaan hier zo meteen verder over praten. Maar eerst even het woord aan Fuzi. Die heeft ook nog wat te zeggen. Dit nummer draagt kom voor de Occupy want ondanks alle crisis en hectiek op de wereld... moeten we één ding niet vergeten. En dat is leven. Droom niet van het leven, maar leef je dromen. Ik hou mijn geest vrij, beperk mezelf niet... tot de plaats waar ik woon nog maar. Na, nou, nog dat was leeftijd. de Occupy-song van Fuzzy. Uh, ik heb hier een tweet van Jeffrey, van die zegt... Uh, actievoeren is totaal zinloos... En ook een mailtje van Jan Bakker. Er is helemaal niks misgegaan. De Occupy is een beweging die alleen zegt wat ze niet willen. Ze bieden geen alternatieven en ze profileert het op het anders zijn. Zoiets kan nooit weken duren, want ze hebben maar één boodschap... en dat is niet. Dus je, zoiets kun je in één dag vertellen en dat bloed dood. Nihilisme is de dood in de pot. Nou, dat was de Occupy. Ik heb aan de telefoon hangen Nico Kofferman. Eerste Kamerlid voor de Partij van de Dieren. Goedemorgen, meneer Kofferman. Goedemorgen. U bent een, een oude rot, heb ik hier staan, op het gebied van actievoeren. Nou, dat, is, dat beschouw ik als een compliment. Dat was ook zo bedoeld. Ja, kijk aan. Kunt u mij vertellen wat het verschil is tussen actievoeren vroeger en nu? Was het vroeger echt groter en beter? Of is dat een geromantiseerd beeld? Nee, ik denk dat het een geromantiseerd beeld is. Het is wel Net zo, zo kansloos het, toen dus? Nee, hoor, dat geloof ik niet. Ik geloof helemaal niet dat actievoeren kansloos is. Ik denk dat je veel kunt bereiken met actievoeren. Zoals? Ja. Um, wat heeft de Occupy nou, de... nou bereikt? Occupy heeft weinig bereikt en dat is, uh, dat is heel erg jammer vind ik, want uh, de, de problemen die ze aan de orde gesteld hebben zijn reële problemen. Maar we ja. hebben ze daar geen reële oplossing voor aangedragen, dus dat is jammer. Dat wil niet zeggen dat iedereen die actie voert succesvol is of gelijk heeft, uh, maar um, uh, actievoeren uh, heeft... ...bijzonder veel kans van slaap met het goed aanpakt. En wat is het geheim van een goed gevoerde actie? Wanneer pak je het goed aan? Ik denk dat een uh, goed gevoerde actie uh, een alternatief biedt voor een verkeerd plan. En dus maakt het, het dan nog je... uit wie die boodschap meldt? Of dat iemand in een pak is of dat het iemand uh, um, ja, met, een, met een jasje of met een, gewoon een jekkertje aan is. Ja, het is? Het is een eerste aanleg erg belangrijk. Um, dat die boodschap uh, uh, verteld wordt op een manier die je aanspreekt. En dat, dat zal niet in al, alle gevallen hetzelfde zijn. En bij dus wie die moet die het aanspreken? Sorry, sorry. Okay. Uh, bij de mensen die je probeert uh, te mobiliseren tegen beleid dat je niet aanstaat. Oké, okay, maar dan hebben we het over twee mensen. Aan de ene kant moet je mensen mobiliseren, en aan de andere kant moet je beleidsmakers ja. zover krijgen dat ze je actie uh, die punten ondersteunen en uit gaan ja. voeren. Dat klopt, dat is de volgorde. Dus op het moment dat je aan politici kunt laten zien dat er heel veel uh, burgers zijn die hun beleid afwijzen... ...dan hebben politici heel sterk de neiging om het anders te gaan doen. En op uh, het moment dat burgers zich niet laten horen, uh, gaan politici in eigen gang. En dat is lang niet altijd uh, in overeenstemming met wat burgers willen. En is actievoeren niet toch iets voor de bunen? dat politie daar gewoon op anticiperen. Er gaat actie gevoerd worden, dus we nemen het wel mee... en, en we anticiperen daar alvast op. Uh, of, het kan toch nooit een verrassing zijn dat er actie gevoerd wordt? Nee, maar ik heb, ik heb zelf een lot zo meegemaakt... dat er uh, uh, ergens door politici een skiheuvel bedacht was... midden in een vla vlakke polder. Ja. En dat mensen dachten, leuk, een skiheuvel... En toen ze gingen vragen, hoe krijg je eigenlijk een 30 meter hoge heuvel midden in een vlakke polder? Toen zeiden die politici, nou ja, we hebben wat havenslip over en zijn bouw en sloopafval. En dat gaan we daar opstapelen. En als dat klaar is, dan mogen jullie er vanaf skiën uit." Maar dat wilden die mensen niet. Nou, um, um, die politici zeiden, ja dat je pech, want we gaan het toch doen. En toen hebben die burgers in één dag een bos van 20 hectare geplant. En die schierheuvel is er nooit gekomen. En Ondanks het feit dat die politici zeiden, nou je kan actie voeren wat je wilt, maar hij gaat er gewoon komen. Nou, dat is gewoon plus. Uh, en, en daar hebben uh, in dit geval bewoners van Vlaardingen en Maasluis tegenovergesteld. Uh, wij planten hier een bos en hier komt geen skierheuvel. En die kwam er toen ook niet. Oké, okay, ze hadden echt een, um, een tegenactie waar je niet omheen ja. kon. Ja. En wat is er dan misgegaan met Occupy? Het begon allemaal zo ambitieus. Nou ja, ik denk dat Occupy, um, uh, dat waren zeer oprecht gevoelde uh, problemen van mensen die dachten, uh, uh, jullie zijn onze, onze uh, aarde, onze toekomst aan het uitverkopen. Ja. Uh, en daar moeten we een daad tegen stellen. Maar um, die daad is er niet gekomen, dus uh, hun analyse van de problemen uh, uh, uh, was best aardig. Maar ze hebben geen alternatieven geboden. Kijk, op het moment dat je naar het Occupy kamp ging, zag dat er nou niet uit als het doop wat heel veel mensen voor ogen staat. Het zag er vrij rommelig uit. Uh, uh, er werd veel uh, um, ongestructureerd gesproken met elkaar. Er werd veel gedronken. Het waren allemaal mensen die, die tv-kijkers niet aanspraken. Misschien kwamen ja, ze ook niet dat, goed uit hun woorden. Ja, dus dat vond ik geen reclame voor, uh, voor mensen die een betere wereld voorstaan. Hoewel ik erg uh, instem met hun idealen. Wat zijn uw tips voor actievoerders, voor toekomstige actievoerders? Ik denk dat het belangrijk is dat je in eerste instantie erin slaagt om bij, um, bij heel veel mensen uh, onrustgevoelens gevoelens manifest te maken. Dus je, mensen uh, bewust te maken van het feit dat de dingen verkeerd gaan. Maar ze dan ook een concreet en positief handelingsperspectief te bieden. En in hoeverre dat is erg moet je belangrijk. Vriend, bevriend als je dat zijn laatste met de media? Sorry? In hoeverre moet je bevriend zijn met de media? Hoe, in hoeverre oh, zijn die belangrijk? Moet, nee, je moet je realiseren dat je als uh, actievoerder helemaal niet afhankelijk bent van de media, maar dat je een leverancier bent van de media, een leverancier van nieuws. Ja, dat moet je dus ook beseffen. En dan kan ik me ook voorstellen dat degene die de boodschap brengt... die met zijn kop op tv komt, dat die dat ook beseft. Dat die daar een bepaalde uitschaling bij heeft. Ja, dat is belangrijk. En, en het is ook belangrijk dat je... Um, laten we zeggen dat je niet alleen maar bekende verhalen vertelt... maar dat er ook enige, enige ambivalentie bij komt. Dus dat je mensen kunt verrassen met je boodschap. En dat mensen denken... ja, of wat die meneer vertelt of wat die mevrouw vertelt... daar zit wat in en dat, dat wil ik eigenlijk ook. Dank u wel, meneer Kofferman. Bedankt gedaan. Dank voor je tijd. Ik heb uh, wat uh, tweets van onze luisteraars. Occupy bestaat nog wel degelijk, zegt Jacqueline Herder. Het is een beweging die ook al gaan te weg mensen doet nadenken. En een mail van uh, meneer... Of mevrouw Keimp actie voeren doe je op een originele manier die mensen prikkelt, die mensen aan het denken zet. Occupy die doet dat niet. Die kopiëren iets wat op tv is geweest en hopen er dan maar het beste van. Standpunten en idealen hebben ze niet evenmin als originaliteit. Matthias, heb jij die SP-mensen geadviseerd, geholpen? Of nee, sorry, heb jij de Occupy-mensen uh, geholpen met hun acties? Uh, we hebben ze hier in Nijmegen vooral uh, moreel on ondersteund. En ook, uh, Wat betekent dat moreel ondersteunen? Nou ja, zoals ik in het begin al zei, door mensen die de idealen uh, van die mensen die ze nastreven, een uh, andere wereld die eerlijker in... Uh, niet zo uh, van, het, van het ernstige kapitalisme is. Dat, daar zijn wij het mee eens. Uh, maar goed, wij hebben onze andere methoden. Maar we hebben wel gezegd, nou, goed werk wat jullie doen. We hebben ze uh, al onze oud hout uit ons partijpand cadeau gegeven. Van, uh, ga het lekker opstoken, dan blijf je nog warm in de winter in je tentje. Dus wat dat betreft... Uh, maar prima wat ze, wat ze hebben gedaan. Uh, Nico zei het ook al. Uh, ze hebben de, de, de idealen wel, maar het gaat ook om hoe je die boodschap vertaalt. En vertaalt het naar de gewone mensen. En... Maar heb je ze dat ook uitgelegd? Uh, ik ben zelf niet zo in discussie. Er zijn een aantal mensen van ons daar zijn ook regelmatig geweest en hebben met ze gesproken. Maar uh, ja, kijk, ze kiezen voor hun eigen methode. En die methode heeft vooral een effect in de media gehad, wat, wat goed is. Uh, maar wij kiezen ervoor om een stap verder te gaan en, en vertalen hè, waar zij het tegen hebben. Hè, de crisis, de kapitalistische crisis. En uh, hoe vertaal je dat naar de mensen toe hier in de stad? Hè? Ik bedoel, want die bezuinigingen die, die dalen neer op de mensen in de wijken. Ik heb aan de telefoon Annemie hangen. Goedemorgen, Annemie. Ja, goedemorgen. Ja, ik, ben, uh, ik ben 72 en ik ben uh, eigenlijk vanaf mijn, de, de, ja, mijn jonge jaren dat ik politiek bewust werd, en dat was rond mijn 20ste, 25ste, uh, altijd wel actief gebleven in allerlei vormen van acties. Op een gegeven moment heeft hij dat toegespitst binnen de vredesbeweging. En wat wij deden, dat was gezamenlijk op lokaal niveau werkgroepjes vormen, waar je met elkaar. Uh, problematiek bediscussieerde, bij een deel aan landelijke studiedagen. En we bereiden ze gezamenlijk in vrouwenvredesgroepen, sloten we aan bij de brede vredesbeweging, we bereiden gezamenlijk onze manifestaties voor. En daar waren allerlei overlegstructuren voor. En het ging allemaal van face-to-face. -face. Dus, maar... En mensen bemoedigden elkaar en bleven daardoor niet alleen staan met hun zorgen. In dit geval ging het over wat zijn de gevolgen van de alsmaar voortgaande wapenwetloop. en hoe zien wij een vredesbeweging zonder bewapening Annemie? en dat niet meer. Ja, ik heb een vraag: van, hoe zie je dat dan nu? Hoe, wat, vind wat vind je van nu, hoe het nu gaat? Dat, dat, wat, dat, wat er nu gebeurt is, dat zijn een soort, lijkt mij, een proberen om iets van, dat, van, van persoon tot persoon in discussie gaan, terug te brengen, maar terwijl in werkelijkheid de mensen de discussie voeren op, eh, op internet, en dat is een virtuele werkelijkheid, en die is losgekoppeld van de alledaagse werkelijkheid. En die alledaagse werkelijkheid, daar maak ik me zo zorgen over, wat we daarin zien gebeuren, en dat hoor ik ook in het discussiesprogramma ja. eh, die we tussen de middag hebben, standpunt NL, of uh, rond uh, uh, avondeten, uh, op de, ook op de radio 1, dan worden er zonnebokken gezocht. Ja, dank en, u. En dat, is, dat vind ik zo uh, dramatisch. En daar worden mensen machteloos van. Dank u wel. Dat, oh, de, ja. We gaan even aan Christophe vragen van hoe dat uh, zit. Virtueel actie voeren, dat, dat is helemaal van deze tijd. En niet... Uh, ja. <tus> De Occupy-bewegingen had heel veel vergaderingen... die face-to-face -face waren, het wekelijks overliggen en zo. Dus wat je ziet is dat ze eigenlijk net hetzelfde deden als de vredesbeweging. Maar daarbovenop mobiliseerden zij mensen via sociale media en zo. En dat is natuurlijk heel logisch... omdat het internet en andere sociale media... zijn gewoon heel laagdrimpelig en je kan snel en gemakkelijk mensen bereiken. Dus het is een mobilisatietool... En dat heeft heel goed gewerkt uh, om, om de usual suspects op te trommelen. En om mensen ja, de bijvoorbeeld... De usual suspects zouden dat niet nodig moeten hebben. Je zou juist door virtuele, virtuele media andere mensen Als jij het gebruiken. idee hebt om een betoging te organiseren... moeten de andere mensen weten dat je dat gaat doen. Ja. En daar heb je dan de sociale media voor. Maar had dat nou echt zoveel effect in Nederland? De sociale media waren dus uitstekend voor uh, de mobilisatie van de usual suspects. Is dat een gevaar voor politici? Is er een gevaar voor politici? Wel, dat is een hele kleine groep, die usual suspects. En daar zit het probleem natuurlijk. Wil je echt een grote impact hebben, dan moet je breder gaan. Dan moet je de oude media weten te verleiden. En de oude media, dat zijn jullie natuurlijk. Dat zijn ook de. Kranten. De kranten, inderdaad. En de televisie. Nu, je kan zeggen dat is van vroeger en zo, maar dat is toch gewoon. Dat zijn de meest belangrijke media. Daar bereik je de meeste mensen mee. Maar dus in andere op landen inspelen. juist. Uh... Uh, internet een veel grotere impact heeft. Dat zou je denken, maar zelfs bij bijvoorbeeld de opstanden van de Arabische linten is gebleken dat de oude media zoals Al Jazeera veel belangrijker waren dan de nieuwe media. De nieuwe media waren belangrijk voor de mobilisatie, om de mensen op dat plein te krijgen. Maar dat zijn de oude media die die andere mensen bereiken en die ervoor zorgen dat er meer mensen naar de pleinen komen. Ik heb aan de telefoon Ralf. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Wel, nou, ik, ik ben op zich ben ik helemaal geen actievoerder, maar ik, ik volg het uiteraard ook wel. Uh, het punt is, heeft actie zin? Nou, ik denk dat een partij als de SP die is voortgekomen uit een, uit actie, uit een actiepartij uit allerlei groeperingen. De, de, he, Medisch centrum en Osterboorbuurt, uh, Bond van Huurders en Woningzoekenden en Studentenvakbond destijds. Dat waren allemaal. ...mantelorganisaties van de SP... ...en die zijn zo dus eigenlijk als een actiepartij begonnen... ...dus dan zou je zeggen, heeft het succes... ...ja, dan, dan komt zo'n partij uit voort... ...maar nogmaals, je moet oppassen... Hè, ...ik zeg zelf al, die, de wereld die gaat niet te gronden... ...maar het zal nooit een paradijs worden... ...en vervolgens moet je ook oppassen voor wereldverbeteraars... Ja, die, die, die, die, ...die die mensheid willen herscheppen... ...ook al zijn ze te goede trouw... ...en je hebt door dus zuivers... Door zuiveraars, uh, inquisitie, uh, ontstonden ook later monsters als Lenin en Stalin en Mao en dat soort mensen. Het zijn ook je allemaal kunt dat doorslaan. Ja, en, en, en dan zie je wat daaruit voortkomt. Ja. Hitler uh, mag je er natuurlijk ook toe bij rekenen. En dan ontstaan er dus uh, uh, uh, mensen die, die miljoenen uh, mensen in het leven hebben laten verliezen. En dan denk ik dat kan ook een voortkomen uit actiepartijen. Dankjewel, Ralf. Ja, Matthias, ja. de SP is voortgekomen uit uh, het actievoeren, wordt gesteld. Dat is natuurlijk ook zo. Jullie zijn gewoon de tegenpartij. Jullie zijn er en jullie horen erbij. Onderdeel van het establishment. We gedogen de SP. Er wordt weer... Uh, je zegt nou je uh, twee dingen. Je zegt, we zijn de tegenpartij en we zijn onderdeel van het establishment. Nou, dat, Jullie, dat jullie zijn tegen. zo tegenpartij dat jullie al en zo lang en zo groot... Er wordt al rekening mee gehouden met actievoeren. Jullie bestaan gewoon. Uh, dat is ook uh, een van de redenen waarom we het ook doen. Doordat de rekening met ons gehouden wordt. Ik bedoel, je merkt ook dat daarom... Uh, ook andere politici gaan, gaan denken van, ja, wacht eens even. Als we dit nou doen, wat gaat de SP daarmee doen? Uh, hè, krijgen we dadelijk weer een hele, uh, hele bus vol met, uh, met boze wijkbewoners op ons dak? Dan uh, gaan we het misschien toch maar even anders doen. En dat is toch belangrijk? Nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het om, uh, wat willen we bereiken? En dat is natuurlijk een iets menselijker, socialere samenleving. Nou, en daar is dit voor, een middel voor, uh, voor. Geen doel, maar het is een middel. Maar de SP doet het heel goed in de virtuele peilingen. Dat klopt. Komt dat mede door al dat vele actievoeren uh, en het hoorgang van de kapitalistische samenleving? Uh, dat komt uh, door meerdere redenen. Ik denk dat actievoeren zeker een, uh, een bijdrage daaraan levert. En ook het feit dat we dat al zo lang doen. het komt natuurlijk ook doordat er op het moment ook iemand zit die heel veel mensen aanspreekt, Emile Roemen. Maar op het moment dat je iemand thuis op tv mijn Roemen ziet... en vervolgens een half uur later staat een SP'er aan de deur van... hallo, wij willen samen met u strijden voor behoud van uw wijkvoorziening... dan maken mensen die klikken en denken ze... hé, hey, de SP is niet alleen op tv, maar ook bij ons in de buurt actief. En, en dat, dat, dat schept vertrouwen ook. Wat je, wat je vooral ziet is dat het actievoeren van de SP ervoor gezorgd heeft... dat zij een zeer trouwe basis hebben. Uh, ja. Dus zij zijn veel minder gevoelig voor weglopende kiezers dan veel andere partijen. Dus zelfs onder een leider die absoluut niet aanspreekt zoals Agnes kent... haalt die partij nog altijd behoorlijk wat zetels. Terwijl dus zij dat... toch echt op de barricade stond voor alles. Ja, maar dus je ziet dat die mensen ook gewoon die partijen trouw blijven. Dus de basis van de, van de SP is veel groter dan andere partijen. Dus dat is een goede manier om ervoor te zorgen dat mensen trouw aan je blijven. Vooral op het lokale niveau valt er gewoon veel te rapen. En dus je ziet dat als mensen dan persoonlijk zoiets meemaken... en persoonlijk heb je gezien dat een politicus voor hen heeft gestreden... wel dan zijn zij bereid om daar veel voor te doen. Maar raad. hebben we het in Nederland niet eigenlijk gewoon hartstikke goed? Absoluut. Dus dat hele actievoeren, dat is... Ja, ik ga op lokaal niveau nog altijd tegen bijvoorbeeld zeg maar het keppen van een bos zijn in jouw ja. echtertuin. Of zo. We dus dus dat actievoeren dat is. is eigenlijk meer iets voor lokaal. Als je succes Absolut. wil, ja. ben je het daarmee eens? Ja, zoals ik al zei, bedoel, wij, ik voer het vooral lokaal en, en daar halen we ook onze successen. En als, op al die plekken in het land waar we dat doen, samen uh, zorgt dat natuurlijk ook voor uh, dat die mensen allemaal vertrouwen in ons krijgen. En dat we op al die plekken een stukje bij beetje de, de boel beter maken. Zo bereik je wat. En, en, en, en, en dat is onze manier van werken. En wat is de eerstvolgende actie die gepland staat? Uh, de eerstvolgende actie, we zijn momenteel bezig met de actie rondom de bezuiniging van wijkbibliotheken. Dan worden er zes van de twaalf worden hier in Nijmegen gesloten. En dan zijn we met mensen in de wijken op lokale actiecomités bezig. Ik heb gisteren nog handtekeningen aangeboden in neerbos oost hier in Nijmegen. Met wijkbewoners zelf uh, ja, tegen het sluiten van de wijkbibliotheek. En gaat dat lukken? Uh, ik, uh, ik hoop het wel. Ik, ik hoop dat de politici nog eens even goed gaan nadenken. En zich beseffen dat het een belangrijke voorziening voor de wijk is. Dankjewel. Ik heb nog een laatste tweet. Die is van Matthijs Witkamp. Occupy belooft met een plan of een oplossing te komen. Maar heeft het nooit gedaan. Dat lijkt misschien wel de essentie van het actievoeren ook. Kom met een oplossing. Het zit er weer op. Ik wil mijn gasten in de bus bedanken. Matthias. Uh... En Christophe, ook dank aan Nico Kofferman voor zijn bereidheid om aan de telefoon te komen. En dank aan de luisteraars voor de telefoontjes, tweets en mails. En het team achter me, techniek, Paul Rijman, redactie, Rien Aarts, Fatima Baja, Jeroen Schaapel, productie, Hans Twint en Momo Zerou En de eindredactie was in handen van Barbara van der Klis. Ik wil jullie ook nog even allemaal vertellen dat jullie nog kunt stemmen op de Patje Peer van het jaar. En er zijn drie burgemeesters genomineerd. Zoals jullie weten, Aleid Wolfsen van de gemeente Utrecht... Wim Cornelis van Gouda en Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam. Dat is de Padje-Peer van het jaarverkiezing. En er zijn ook nog wethouders Haverdeel en Van Balveren... vanwege de financiële problemen bij de DRU, cultuurfabriek. En ook nog Paul Smits, de oud-directeur van het Maastadziekenhuis. Wie heeft er volgens u het meest gefaald en verdient de titel... Padje-Peer van het jaar? Kijk, als je nou een Derkse bent en je voor 50.000 euro... je geloofwaardigheid verkoopt in een energiebedrijf... dan denk je van, nou, dat snap ik dan nog wel. Wie geloof je nog? Stel je voor dat ik ga zitten... of wat een mooi film, of wat een mooi boek, of een mooie voorstelling in het theater. En mensen denken alleen nog maar van, wat zou ze vangen? Het laatste nieuws uit Medialand, de nationale nieuwsquiz en het radiodagboek. Ik wist nog niet wat ik wilde worden, maar ik wist wel, ik wil beroemd worden. Straks van kwart over twaalf tot half twee, lunch. Radio 1, het nieuws van alle kanten.